2 uur. moet met het RBS-journaal. Leerlingen van een Amsterdamse middelbare school. zijn een jaar lang mishandeld en afgeperst door andere jongeren. De politie heeft zes aangiften binnengekregen. en tot nu toe vier verdachten gearresteerd. Een aantal van hen zit zelf op de school. De daders zouden de slachtoffers van hun telefoons en horloges hebben beroofd. Ook zouden ze de slachtoffers hebben gedwongen. om maandelijks bedragen tot 300 euro te betalen. De school meldt dat er snel is ingegrepen tegen de daders. De vader van een slachtoffer zegt in het parool dat de school te weinig heeft gedaan. Er is een tekort aan begrafenisteams voor de ebola-slachtoffers in Sierra Leone. Dat zegt de voorzitter van de nationale hulpactie Giro 555... die net een bezoek heeft gebracht aan het West-Afrikaanse land. De begrafenissen moeten met speciale veiligheidseisen worden uitgevoerd... omdat ebola-patiënten net na het overlijden het meest besmettelijk zijn... Volgens de voorzitter van de hulpactie gebeurt nu maar de helft van de begrafenissen in Sierra Leone op een veilige manier. CDA-leider Buma vindt dat het huidige kabinet alleen maar oog heeft voor de Randstad, zei hij op een congres van zijn partij in Alkmaar. Buma vindt dat het kabinet meer aandacht zou moeten besteden aan de aardbevingen in Groningen, de gevolgen van de brandstofaccijns in de grensstreek en het belang van provincies. Volgens de CDA-leider is het randstaddenken door de regering... een belangrijk thema voor de Staten- en Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar. De Britse politie heeft volgens de krant The Sun... een aanslag op koningin Elisabeth verijdeld. De krant baseert zich op bronnen bij de politie... maar die wil er zelf niets over zeggen. De verdachten werden de afgelopen dagen opgepakt. Volgens The Sun waren de radicale moslims van plan... om de Britse vorstin morgen in Londen met een mes te doden... tijdens een bezoek aan de Royal Albert Hall. Het weer nog op de meeste plaatsen droog en geregeld zon. Het is vandaag zo'n 11 graden. Morgen ongeveer net zo warm, maar wel wat meer bewolking. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jotso Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat een wegwerkzaamheden 8 kilometer tussen Dordrecht en Knoopend Klaverpolder. Werkzaamheden duren het hele weekend. Verkeer bij Rotterdam kan dan ook beter omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. En op de A27 van Almere richting Utrecht. Daar staat tussen Knoopend Rijnzweerd en Knoopend Lunetten 2 twee kilometer door werkzaamheden op de A12. En op de A27 van Utrecht richting Breda. Daar staat bij dan 3 kilometer en die wordt veroorzaakt door een ongeluk.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 Zandvoort. Van uh, C.B. Lauper is alweer 31 jaar oud. Jawel. Het klinkt uh, nog net als gisteren. Yo, the girls just One have fun. Het is 7 over 2, een hele goede middag. Een zonnig Zandvoort op uh, zaterdagmiddag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. Wij zitten er, Albert-Jan en ik... In de studio aan de tolweg 10A voor drie uur lang muziek en informatie. Goedemiddag, Robert-Jan. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Ja, prachtig weer en wij weer heerlijk gezellig binnen. Ja, in korte broek. Alsof de, alsof de duvel er mee speelt. Laat zien, korte broek. Ja, kijk maar op de webcam. Oké. Okay. Goed, luisteraars. Wat gaan we vandaag allemaal doen op deze zonnige zaterdag? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En er zijn weer van allerlei evenementen in en rondom Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want dan kunt u meeschrijven... en dan kunt u naar de diverse evenementen gaan. Dat allemaal om half vier. Uiteraard blijft het weer zo, dat weten we allemaal rond de klok van half drie... want dan volgt het weerbericht. Om half vijf hebben we dier van de week en die luistert naar de naam Becky. Het gedicht van de week, een heel verrassend gedicht van de week deze week. Uh, wel om kwart voor vijf. En er staat geheel in het teken aan Jazz aan Zee. Dus het gedicht van de week luistert naar de titel Jazz aan Zee. Uiteraard hebben we tussen muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. Rond de klok van kwart voor drie hebben we contact met Roy van Buringen... en die gaat ons even bijpraten over de stand van zaken... rondom het Sinterklaashuis op het Gasthuisplein. Het laatste uur hebben we natuurlijk veel sportnieuws. We kijken vooruit naar de Formule 1 van morgen. Die wordt verreden op het autodroom José Carlos Pace. En dan heb ik het over Brazilië. We hebben zeilnieuws voor u. De Volvo Ocean Race. De eerste etappe is afgelegd. Ze zijn allemaal veilig aangekomen in Kaapstad. En hoe dat gegaan is voor de Nederlandse boot. En dan heb ik het over de Team Brunel. Dat allemaal in het laatste uur. Wellicht ook nog sport kort. En voor de rest wat verder ter tafel komt... Dus ik zou zeggen, laat uw radio de komende drie uur op uw lokale zender CFM staan. En geniet van muziek en informatie. Zo is het heel veel lekkere muziek onderweg de komende drie uur lang bij CFM. Waaronder deze van Avicii. Under tree where the grass don't Bijna alles is goed hè, van deze AFITSI. Je de nieuwe single op CFM. En die heet The Days. Ja, vandaag, wat Albert Jan al vertelde, heel veel onderwerpen. Vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Maar natuurlijk ook het voetbal. Daar speelt SV SWS vandaag uit tegen de brug. We proberen de wedstrijd wel te volgen. Maar we hebben daar geen live verslag van. Ook gaan we kijken naar de veteranen 1. Je weet wel, het vierteam... team dus even kijken hoe zij het vandaag tegen hun tegenstander gaan doen. We houden je op de hoogte bij CFM Soforts. En daartussendoor heel veel lekkere muziek op deze zonnige zaterdagmiddag. Hier is Lionel Richie. Ja, mijn collega Albert Jan is helemaal klaar hoor, voor het festival weekend in Zandvoort. Hij heeft zijn korte broeken uit de kast gehaald. Ja. Kan ook hè, met het uh, weertje van vandaag. Lekker zonnig weer hier in Zandvoort. En lekker mee dansen met deze van Leinroids. de Dancing on the Shilling. Nou, de politie van Zandvoort vraagt uw aandacht voor het volgende. De Zandvoortse politie is, op, is naastig op zoek naar getuigen van een mishandeling... die plaatsvond op zaterdagmorgen op de passage in Zandvoort. De politie is bereikbaar op 0900 8844, 0900 8844, En ook de kleinste aanwijzing kan leiden tot de oplossing van deze mishandeling. Nogmaals, de politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling... die plaatsvond vanmorgen op de passage in Zandvoort. Bereikbaar onder 0900 8844, 0900 8844. Door met het overige nieuws. De gemeenteraad is na twee avonden nog niet uitvergaderd. Nee, we gaan maandag gewoon door. Ja, je hebt het druk gehad vorige week. <laughs> en maandag krijg je nog de kersen op de taart. Want de gemeenteraad rond de begrotingsbesprekingen... Uh, zijn nog niet af. En er volgt aanstaande maandagavond een extra vergadering. Afgelopen woensdagavond uh, van de begrotingsvergadering... ...bleek niet lang genoeg om tot besluitvorming te kunnen komen. Er werd verdaagd. De avond startte nog wel met een reactie van het collegeleden... Uh, op de beschouwingen van de raadsfracties. Tegen tienen kwamen de eerste wijzigingsvoorstellen aan bod. Na uh, die wijzigingsvoorstellen uh, besloten ze niet verder te gaan. De vergadering zou dan niet voor twaalfen af te ronden zijn. Dus aanstaande maandagavond... een derde begrotingsbesprekingenvergadering van de gemeenteraad. Die begint om acht uur. En dat is echt ook in uw belang. En mocht u in de gelegenheid zijn... dan zou ik u adviseren daar naartoe te gaan. U bent vanaf half acht van harte welkom op het gemeentehuis. Maar niet getreurd, mocht u onverhoopt niet kunnen... Rob? Ja, wij zenden hem uit. Wij zenden hem. Wij zenden hem uit, live. Dus u kunt ook vanuit uw luie stoel... de gemeenteraadsvergadering van aanstaande maandag... deze extra gemeenteraadsvergadering volgen. Ander nieuws uit Zandvoort. Meer dan 60 jaar maakte de Joodse gemeenschap... deel uit van de bevolking van Zandvoort. Tot de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog... hieraan bruut een einde maakte... Tot die tijd waren tientallen Joodse ondernemingen... pensions en hotels in de onze kustplaats gevestigd. In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw wonen ruim 500 Joden in Zandvoort... dat daarnaast een veelvoud aan Joodse badgasten ontving. Het boek Joods Zandvoort, een pioniersgeschiedenis van 1880 tot 1943... van de Zandvoortse dominee Teunaard van der Linden... wordt op zondag 23 november 2014 overhandigd aan burgemeester Meijer. De presentatie is om 4 uur in het Zandvoortsmuseum. Museum. Op de receptie om 5 uur in het Jeugdhuis achter de Protestantse Kerk signeert de dominee het boek. Daarna is het via de boekhandel Bruna verkrijgbaar voor 29,95 euro. Dus nogmaals, de presentatie is om 4 uur op 23 november in het Zandvoortsmuseum. Museum. En op de receptie om 5 uur in het Jeugdhuis achter de Protestantse Kerk. De zaterdagmiddag of de maandagmorgen in de herhaling hoor je deze van John Cicada. Dat was Just Another Day. Daarvoor wel een hele aparte uitvoering van de Wicked Games. Ja, joh, Para ja, de Paraforcurva. Ja, een lekkere, dansbare versie van de Wicked Games. Zo dadelijk gaan we op naar het CFV-weerbericht doen, we even na half drie. Maar eerst nog even een politiebericht, want er is een spreekuur van de wijkagent. Ja, en luisteraars, en wel het spreekuur van de wijkagent in Zandvoort Noord. Sinds kort houdt de nieuwe wijkagent in Zandvoort Noord, Noord, René Huismans, een spreekuur voor inwoners. Vanaf dinsdag 11 november wordt het spreekuur iedere twee weken uitgebreid met buurtbemiddeling De Kei en de gemeente. Wijkagent Huismans, als we de handen ineens slaan kunnen we misschien wel 200% resultaat halen. Kleine en grote problemen kunnen worden aangekaart en samen zal worden gezocht naar mogelijke oplossingen. De bedoeling is dat de inwoners zo kunnen binnenlopen voordat zaken zijn geëscaleerd of al heel groot zijn geworden. En wil men één op één met de wijkagent in gesprek, dat kan nog steeds, omdat de wijkagent ook twee wekelijks alleen te spreken is op de dinsdagavond. Het is dus altijd op dinsdag en niet op de donderdag zoals in de Zandvoortse krant is vermeld. Wijkspreekuur iedere dinsdag van de wijkagent in Zandvoort Noord in Pluspunt aan de Vlemingstraat 55 te Zandvoort. In de evenweken met wijkagent De Kei, buurtbemiddeling en de gemeente... vanaf half drie tot half vijf. En in de onevenweken met de wijkagent van zeven tot negen uur, s'avonds. Zo meteen het weer, Mariest de deem. Door naar nou vrolijk van de muziek van de hymn. Je hoort de skinny dipping. De en daarmee zijn we toegekomen aan het veerbericht voor de komende dagen. Nou, als we zo naar buiten kijken in de studio aan de Tolweg Tina, het ziet er prima uit, Albert-Jan. Ja, maar laten we eens even nog even naar gisteren kijken. Want gisteren had de bewolking natuurlijk weer de overhand. Het was een grauwe dag en uit die bewolking viel soms wat lichte regen. De temperatuur steeg heel langzaam naar de 10 graden aan het eind van de middag. De wind was duidelijk aanwezig en waaide vrij krachtig en krachtig tot eh, 5 tot 6 uit het zuiden tot zuidoosten. Vandaag zijn, waren er ook wolkenvelden, maar de zon schijnt, zoals u nu kunt zien, volop en geregeld. Vanochtend kon er lokaal nog een bui voorkomen, maar de meeste plaatsen in de regio houden het droog. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig in de polder en krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar ongeveer 12 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er naast opklaringen ook wolkenvelden. En heel lokaal komt het tot een bui. De zuidwestenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad 7 of 8. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Vooral later op de dag kan er een bui voorkomen, maar over het algemeen blijft het ook morgen droog. De zuidenwind waait on onvermiddellijk matig uh, en tot krachtig en de temperatuur stijgt naar 12 graden. Zondagavond is er een buienkans, maar in de nacht naar maandag blijft het droog. Het koelt wel af naar een graad of 6, 7. Maandag schijnt geregeld de zon, maar er is nog steeds kans op een bui. De, zuidwesten, de zuidenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur stijgt zondag naar 12 graden. Dinsdag blijft het droog en uh, met naast wolkenvelden ook af en toe de zon. De zuid tot zuidoostenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur stijgt wederom naar een graad of 12 tot slot, woensdag en donderdag schijnt af en toe de zon... maar er is ook beide dagen een buienkans. De wind waait uit het zuiden en is matig tot krachtig van kracht... en de temperatuur stijgt woensdag naar 13 graden... en donderdag uh, wederom naar 12 graden. En dat is toch weer iets boven de norm... die geldt voor de tijd van het jaar. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar pagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer... Dan denk je als je naar buiten kijkt, het lijkt wel zomer, hè? maar best wel verraderlijk Want de temperatuur ligt een stuk lager. Geen zwoele zomeravond. Een zwoele zomeravond. Een verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij en vroeg me. Ga je met me mee? Ik had toen beter moeten weten. Je keek al zo verliefd naar mij.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 Van liefde was geen sprake, je was alleen iets wat ik nodig had. Dat was hem de dus veel en verlangen. Jawel, een zwoele zomeravond. Nou, die gaan we niet meer krijgen. Dan moeten we nog even op wachten. Maar wel lekker weer. Lekker fashion weekend weer hier in Zandvoort. Hier is kat en papa Ute. Tell me where did he come from? I know where?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 or not Someday you'll believe no more One day all will be Papa One day I'll walk out the door Will we be despicable Will we be admirable Passing jeans will genius De zingel van Kat. Ja, inderdaad. Een versie van de zingel van Stromae en Papa Ute. Wederom een feestelijke start. Een feestelijk nieuws. Dus een feestelijke start van het bouwproject Zandpunt. Afgelopen woensdag op 5 november is het officiële start zijn gegeven... voor de start van de bouw van het project Zandpunt. De realisatie van de derde fase van het Louis-David-Carré. De officiële handeling. Het maken van een deel van de betonnen kerenwand van de parkeergarage... is verricht door burgemeester Niek Meijer... tezamen met Wilfred de Nijs van de Nijs Projectontwikkeling... en Anneke de Vries van Ahold Real Estate. In het centrum, wat behelst het project Zandpunt... in het centrum van Zandvoort ontwikkelt de Nijs Project... in samenwerking met de gemeente Zandvoort en Ahold de derde fase van het Louis-Davidskaree. De ondergrondse openbare parkeergarage wordt uitgebreid met een derde... En tevens laatste fase. De capaciteit van de parkeergarage bedraagt hierna 500 parkeerplaatsen. U hoort het goed, 500 parkeerplaatsen. Op de begane grond zal er een uitbreiding van het Albert Heijn worden gere gerealiseerd... in combinatie met drie winkelpanden, een fietsenstalling en openbaar toilet. De hoofdentree van Albert Heijn is gelegen aan het Raadhuisplein... en er komt een tweede entree van Albert Heijn aan de Grote Krocht in de vorm van een doorloopwinkel. Bovenop de Albert Heijn worden veertigtal appartementen gerealiseerd... met zowel uitzicht op de straat- of pleinzijde... dat uitzicht op een gemeenschappelijke binnentuin. De twee- en driekamerappartementen hebben een oppervlakte van 55 tot 75 vierkante meter. Ook heeft iedere woning een eigen berging op de begane grond... en hebben ze naast een sfeervolle binnentuin allemaal een eigen buitenruimte. Het Louis David Carré wordt gerealiseerd in het hart van Zandvoort. Het plan omvat in totaal meer dan 200 woningen... een openbare, openbare parkeergarage en een brede school... waarin onder andere twee basisscholen, een kinderdagverblijf... een bibliotheek en verschillende culturele verenigingen zijn gehuisvest. Tot zover. De werkzaamheden bij het Sinterklaashuis aan het gasthuisplein zijn in volle gang. En horen we van Roy van Beuringen hoe het daar verder allemaal verloopt. Maar eerst gaan we eens even een gouden ouwe voor je draaien op deze zaterdagmiddag. Veel zon in Zalvoort en heerlijke muziek onderweg. Waaronder de rest van. Aha, hier is Take On Me... De, de single van AHA en T. On Me. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM En ZFM heeft een nieuwe website, dus zeker de moeite waard van het bekijken waard. Can make you act right, good. hem doorvolgen van I Rather Be, de nieuwe CEO van Clean Bandit. Die heet Extraordinary. Jawel. Zouden we even met Roy van Buringen praten over het grote Sinterklaashuis aan het Gasthuisplein? Helaas heeft Roy het momenteel waarschijnlijk erg druk, dus is hij even niet bereikbaar. U spreekt met het automatisch antwoordapparaat van On Air Events. Dat bedoel ik. Dus <laughs> wordt vervolgd dat. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor het Sinterklaascomité ook, hè? Want ja. Die zijn druk bezig met de voorbereidingen van de intocht van volgende week. Maar niet getreurd, ik heb wel nieuws. Jij hebt wel nieuws? Ja, je hebt okay. de helft al wel verklapt natuurlijk. Maar iedereen weet het natuurlijk al, luisteraars. Want volgende week, zondag, komt hij aan. En Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zullen zondag 16 november... weer een bezoek aan Zandvoort brengen. Het programma is hetzelfde als afgelopen jaren. De KNRM hoopt de Sint rond 12 uur weer voor de rotonde... weer voor de rotonde voet aan wal te laten zetten... Daar staat zijn trouwe schimmelar Amerigo klaar... om zijn baasje via de Kerkstraat naar het Raadhuisplein te brengen... waar de burgemeester de Goed man welkom zal heten in Zandvoort. In de middag staat een bezoek van de Sint aan het Sinterklaas-spektakel... in de Korvenhal, sporthal, gepland dat rond half drie zal beginnen. Dus in ieder geval 16 november, 12 uur, allemaal naar het... Naar het Badhuisplein want dan komt de Sint aan in de KNRM reddingsboot en CFM zal daar live een verslag van doen want volgens mij hebben we een Radio Piet daar. Uh, Radio Piet doet mee. Ja, die ja loopt, dat is heel leuk hoor. Die loopt mee en die gaan wij natuurlijk live in de uitzending halen. Dus groot feest aanstaande zondag 16 november. Want dan komt hij om 12 uur, zet hij weer voet aan wal in uh, Zandvoort. En wat we ook gaan proberen is uh, volgende week... Uh, ja, misschien wel een van de pieten even in uitzending te krijgen. Dat, is wel dat, leuk. dat zou wel heel knap zijn ja, als dat, dat, dat zo lukken. Dat gaan wij proberen, Albert-Jan. Gaan we doen. Zo is het. Nou, dit uur uh, van Zandvoort op zaterdag zit er inmiddels alweer op. Zometeen zijn we er nog twee uur lang... met heel veel lekkere muziek en informatie. Graag tot zo. in de laatste voor het nieuws weer van drie uur... is deze Van daarvoor Forne blans. Wat blijft hij lekker, in? Plus heat what's up 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.